Dit is Radio 1, 7 uur. De Radio 1 Sport De Sarah Carrasso en Tom van Hek. Komend uur bezoek bij ons. André Bolhuis, de voorzitter van Sportkoepel. NOC NSF is hier te gast. We gaan over hoogbezoekers ook even praten met minister Roosentaal. Want hij reageert op het overlopen van de Syrische premier. Eerst het NOS nieuws. door Megan.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 Erik Adé is bij Discuswerpen wel door naar de finale. En die is morgen. Het weer vanavond op de meeste plaatsen droog en opklaringen. Morgen eerst wolkenvelden en wat buien. In de middag overwegend droog en zonnig. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Nederland staat inmiddels op 11 medailles... als we die van Dorian van Rijsselberg meetellen. We maken op deze tiende dag van de Spelen de balans op met André Bolhuis. En eh, eerst gaan we praten over de toestand in Syrië. Maar voordat wij dat doen, gaan we eerst even een baanwiel rennen. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Hek en Lucella Carasso. Er wordt uh, hard gesprint, Sebastian Timmerman. Het zijn nu even de vrouwen die aan het sprinten zijn in de kwartfinales. Uh, waar Christina Vogel zojuist het sprintje wint van Simona Kroeperts. En daardoor gaat de Duitse door naar uh, de halve finales morgen. Uh, Arnhem Meers gaat door. Naar de halve finales de Australische oud en ook Victoria Pendleton met gemak door... Wat een acceleratie had zij toen ze buiten kwam bij Olga Panarina. Die had echt geen schijn van kans. Pendleton Meers vogel. door. Er komt straks nog een decider voor de laatste dame die doorgaat naar de halffinale. Want de strijd tussen Guo, de Chinese, en de Cubaanse Lisandra Guerra staat gelijk. Maar die decider komt later op de avond. Wij gaan ons eerst opmaken voor de tweede finales bij het Mannensprinttoernooi. toernooi. Perkins tegen Philip voor het brons. Daar staat het 1-0 voor Perkins en daarna... Kenny tegen Borgé voor het goud. Het staat daar 1-0 voor de Brit Jason Kenny. Santana. We proberen contact te krijgen met minister Roosentaal. maar dat wil van hieruit op dit moment niet lukken... over het overlopen van de premier van Syrië. Inmiddels hier wel uh, bij ons binnengekomen in de studio. Hoog bezoek, uh, oud Olympia, chef, de Michon, bestuurslid... en inmiddels voorzitter van de sportkoepel NOC-NSF, André Bolhuis. En dan zeggen we altijd, meneer Bolhuis... maar vanavond hebben we een hoge uitsturing gemaakt... dat we zo lang met elkaar omgaan, mogen we André zeggen. Doe je dat ook mee, Lucia? Ik zal proberen. Ik zal het proberen. <laughs> Uh, André Bolhuis, uh, hier als voorzitter NOC-NSF. Eerst eens even het totaal, het dorp waar de atleten zitten, het Heinekenhuis. Dat zijn allemaal onderdelen van jullie. Gaat het helemaal goed in die zin? Zit hier in dat opzicht een hele gelukkige voorzitter? Absoluut. Het is heel bijzonder, maar tot nu toe uh, gaat het eigenlijk echt allemaal fantastisch. Uh, ik, ik ben dan verantwoordelijk voor het geheel. En ik heb steeds gezegd, als er niks bijzonders gebeurt... heb ik heerlijke vakantie hier. Nou, zo is het niet helemaal. Maar ik kan genieten van de sport. Ik kan al mijn dingen doen. En ik vind het heerlijk dat we geen problemen hebben. En als we even kijken naar de medailles. Vandaag zilver natuurlijk bij de springruiters. Marit Bouwmeester. In het begin had iedereen zoiets... oh, Nederland, het wordt weer helemaal niks. Maar ja, nou, het valt eigenlijk mee. Het gaat volgens mij best goed. Wij komen nog steeds wel op mogelijk 17 medailles uit. Ja, nou, ik ben blij dat je dat zegt. Wij hadden daar volstrekt vertrouwen in. Maar het was inderdaad zo dat... dat gevoel had ik zelf ook een beetje... dat Nederland eigenlijk niet wist wie kanshebbers waren. Hier en daar, de hockeyploegdames, zei dan iedereen. En dan kwam Marjan Vos erachteraan. Maar dan hoorde je niet zoveel namen meer. Maar wij wisten natuurlijk dat er wel heel veel kandidaten waren. En in het begin hebben we een paar dingetjes gehad. Niet tegenvielen? Nou ja, ik Judo. ben het daar helemaal niet mee eens. Ik vind, we zeggen bij dag één, we verliezen goud. Ik zeg dan altijd, je wint zilver. Dan bij heeft het, u het over de estafette, dames, de de estafette. bij het zwemmen. Uh, maar dat was even <coughs> moeilijk op gang komen. Maar nu gaat het eigenlijk, zoals ik zelf eerlijk gezegd, wel een beetje verwachten. Die ploeg is uh, uh, vrij uitgebreid. We doen wat minder mee met de, de teamsporten dit keer. Dat is een opvallend iets. Dat heeft ook een verschillend aantal oorzaken. Daar hoeven we niet uh, nu weer even op in te gaan. Toch de eerste dagen eh, viel de kwartjes die misschien de goede kant op moesten vallen net niet goed. En met een EK voetbal daarvoor en een Tour de France daarvoor... ontstond toch hier en daar het gevoel eh, dat wij ook in mentaal opzicht... langzamerhand een soort achterstand. En een aantal mensen, bijvoorbeeld Cor van der Geest die wij hier gehad hebben... verantwoordelijk voor judo, sprak met name over dat aspect. Is, is dat een aspect waar wij toch wel heel erg op moeten letten? met Nou ja, dat is een aspect dat we ons vaak aanpraten. Wij zeggen wij worden op het beslissen... Je altijd tweede of we halen het net niet. Um, ik, als je goed kijkt is dat natuurlijk in een aantal gevallen zo, maar ook weer niet. En dat Cor van der Geest erover begint, dat begrijp ik heel goed. Jij en ik weten precies wie Cor van der Geest is. En die man is zo sportgedreven dat judo is natuurlijk toch een sport die iets minder gebracht heeft dan de laatste Olympiades. En dat hij daar dan bovenop springt, dat begrijp ik wel. Maar goed, met jullie hebben we twee bronzen medailles gehaald. Ze hadden zelf iets meer verwacht. Ik had misschien ook nog wel één medaille met een iets andere kleur verwacht. Dat hadden we misschien ook wel allemaal gedacht. Maar als je dan die gevechten ziet en hoe, zie je hoe dicht dat bij elkaar zit... dan denk ik, ze hebben het goed gedaan. Maar zit er voldoende soort killer-instinct en mentaliteit bij de Nederlandse sporters? Want wij hebben afgelopen week toch ook wel een aantal mensen hier gehad. Die zeiden, nou, we zijn vierde geworden en eigenlijk zijn we best tevreden. Nou, dat heeft ook te maken met ons selectiecriterium. Kijk, wij selecteren de mensen op een kans bij de eerste acht. Dat is waarom die mensen hier zijn. En als ze dan vierde worden, dan kan je niet zeggen dat ze hun uitzending niet waargemaakt hebben. En dan ben ik inderdaad met jullie eens dat je dan zegt, nou ja, ik ben wel tevreden. Dat is dan een beetje een gevaarlijke uitspraak. En, en ziet u dat zelf ook bij die sporters? U maakt ze van nabij mee. Ontbreekt het hier en daar een beetje aan die... Aan die, ja, ik noem het maar even, wat je veel bij de Britten ziet, de killersmentaliteit. Ja, maar dat, eh, toen ik chef de mission in Atlanta was, toen haalden de Britten drie medailles en Nederland negentien. Eh, het is wel zo dat die Britten toen een inhaalslag zijn gaan maken. De Britten hebben nu het thuisland, dat is altijd een enorm voordeel. Spanje dat had nog nooit meer dan drie gouden medailles. En in Barcelona hadden ze de er vijftien. Het thuislandvoordeel is immens. En de Britten hebben 300 miljoen pond geïnvesteerd om hier medailles te halen. Dat dat dan gebeurt kan je niet uh, stellen tegenover dat Nederlanders geen goede mentaliteit zouden hebben. Dus ik vind dat wat makkelijk. Het is natuurlijk zo. Ja, was een vraag. Het was een, vraag, de... he? het was ja, een ja, vraag. Ja, ja, het ja, is een vraag. Uh, dit was mijn antwoord. En, uh, ik... Ik begrijp wat jullie bedoelen en op sommige momenten is dat ook wel zo. En ik vond dit, deze vraag het meest toepasselijk op Rick van der Ven. Ik ben daar zelf bij geweest met het bowlschieten. Nou, het is een bloedstollende toestand ja. daar. Dat ja, is werkelijk. waar. wij zaten hier ook waar... met uh, ja, ik, ik, ik, ik, ik kwam er met een maagstuwje vandaan <lacht> van dat Lloyds cricket ground waar wij ooit nog een in interland ja, gespeeld ja. hebben. Ja. Kromig hè? Ja. En... Um, en dan zeg ik, ja, is dat nou een gebrek aan killersmentaliteit? Die jongens, 21 jaar, die komt als enige Europeaan tussen allemaal Aziaten. Die gaat tot de laatste vier. Ja, ik denk dat over vier jaar, als hij er weer is... dat hij net dat stukje meer kan hebben om dat wel te doen. Dat geloof ik wel, maar ik ben altijd wat voorzichtig met dat woord killersmentaliteit. Nederland eh, stelt zichzelf ook hoge doelen op dit vlak. Want ik denk, bijvoorbeeld maar eens aan onze zuiderburen. Vanochtend hadden we even contact met iemand, een collega. Die zei, dak gaat er hier helemaal af. Want we hebben een bronzen medaille bij het zeilen gehaald. En dat is niet om flauw te doen, maar enigszins om het in perspectief te zetten. Wij stellen onszelf doelen, top 10 van de wereld. Volgens mij staan we nu 12. En misschien na één schiet nummer weer 13. Ik bedoel dat niet zo flauw, maar ergens. Hoe, hoe reëel is dat doel en hoe belangrijk is dat? Want is dat gevoel van die spelen helemaal afhankelijk bij 16 medailles? Haven hebben het niet goed gedaan. En bij 17 zijn we een schitterend hoe. Waarom zit dat zo? Zo nauw gepland. Ja, dat, dat is vanuit onze organisatie willen we een paar heldere boodschappen formuleren. Dat mensen onze organisatie kunnen herkennen. Nou, dat kan niet in een uitgebreid boekwerk. Zo werkt het niet. Dus we moeten een paar zichtbare uh, uh, kreten hebben. Een paar zichtbare doelstellingen. Dat zijn er twee. De top 10 ambitie, ambitie. En het verhogen van de sportparticipatie. Nou, De top 10-ambitie is hier aan de gang. En al die andere jaren is de verhoging van de sportparticipatie belangrijk. Ja, en we hebben die ambitie gesteld. En die is heel erg hoog. Je kan natuurlijk ook zeggen, waarom heb je niet een top 15-ambitie gezegd? Natuurlijk. In Sydney waren we achtste... En we zijn in Athene ook bij, dacht ik, twaalfde ja. geworden. Dus dat we die ambitie hebben, is nog niet zo gek. En toen we in Peking weggingen, horen ik zou van Commune de Vorige Chef de Mission zeggen... Ja, je moet de lat altijd iets hoger zeg, leggen dan je kan springen. En dat doen wij ook. En dan kunnen andere mensen ja, je hebt het niet gehaald en zo, dat vind ik helemaal niks. We hebben nou eenmaal het medaillestaartje, dat wordt, dat wordt opgemaakt, dat begrijpt iedereen, je ziet meteen. En, en zo gaat het en dat accepteren we ook volledig. Maar nogmaals, als de sporters bij de eerste acht van de wereld geëindigd zijn, hebben ze dat voor mij hun uitzending verdiend. Daarbovenop komt die ambitie die we blijven houden. Ja, en dan is er misschien nog ruimte voor verbetering. Gaan wij zo over verder praten, want we hebben een minister aan de lijn. Hè? Precies, we hebben de afgelopen uren veel gehad over de premier van Syrië. Die is het land ontvlucht in eerste instantie naar Jordanië wordt er ook over gesproken dat hij op weg naar Qatar zal zijn. We hebben nu contact met minister Rosentaal. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe reageert u op dit nieuws? Ik begrijp dat u het goed nieuws vond. Dit is goed nieuws. Elkeen elk die uh, afstand neemt van het regime van uh, Assad uh, is uh, goed nieuws. Ook, ook als het iemand is die eigenlijk uh, maar twee maanden in dienst was, dan is het ook goed nieuws. Ik begrijp uw vraag heel goed, maar alles wat helpt om uh, het regime onder druk te zetten, ervoor zorgt dat er barsten in dat regime ontstaan, is uh, een goede zaak. Ja, en, en wat is het goede daaraan? Want wat zou hier het uh, gevolg van zijn volgens u? Natuurlijk is het zo dat uh, binnen de kortste keren er nu weer, dat is overigens wel opvallend, een waarnemend uh, premier nu is benoemd. Dat gebeurt natuurlijk, zoals ook de uh, vervanger van generaal Plas, die is overgelopen, alweer is. Maar toch, het geeft aan dat uh, de onvrede het, het uh, wantrouwen ook in de eigen kring rond de president... is aan het toenemen is. En we zien vaak, we hebben eerder gezien in de geschiedenis... ...dat wanneer er inderdaad barsten in het regime komen... ...vlak om zo'n president heen, dat dat dan toch een, een, een goed teken is. Heeft u ervaring, of uh, sorry, heeft u uh, aanwijzingen uh, dat er meerdere gezagsdragers zeg maar gaan volgen, dat die barsten steeds groter worden daar uh, in die inner circle? Nou, we hebben tot nog toe hebben we dus uh, gezien dat een, een, een groot aantal. ...toch wel tientallen uh, generaals en, en hoge militairen zijn overgelopen. Niet alleen in de richting van Turkije, maar ook bijvoorbeeld zijn ze naar andere uh, Arabische landen gegaan. En hetzelfde geldt voor diplomaten. Nog uh, kort geleden de Syrische ambassadeur in Londen die heeft gezegd... ...ik hou er wat dat betreft mee op. En uh, het wachten is nu nog natuurlijk ook op uh, mensen van de veiligheidsdiensten. Want dat zijn natuurlijk degene die het regime vooral nu stutten. En dan is er natuurlijk een nieuw regime nodig. Hè? Stel dat Assad valt, vindt u dat het vrije Syrische leger... stel dat dat een soort van eenheid is, wordt, uh, blijft... dat hij dan deze mensen in moet zetten... Om, om te zorgen dat dat land enigszins bij elkaar blijft? Ja, kijk, we hebben, we hebben, uh, we hebben in, bij eerdere situaties... waarbij het hart tegen hart uh, ging... hebben we gemerkt dat als je uh, degene die nu uh, uh, aan het bewind zijn... Dus zeg nu in Syrië-Assad, als, uh, als je dat regime ontmantelt en de mensen die daar een bijdrage hebben geleverd aan dat regime door de jaren heen ineens allemaal uh, wegzuivert, dat dat dan uh, toch uh, vaak een uh, verkeerde lijn is. Je zult toch moeten komen tot, tot, uh, tot aanpassing uh, over en weer. Je zult ervoor moeten zorgen dat, dat in ieder zich dan toch nog in zo'n regime zal kunnen herkennen. In, in een regering die er moet komen, zal kunnen herkennen. En uh, ja, dan is het natuurlijk het laatste wat je wil... Een, een nieuwe pijltjesdag bij alle geweld... wat er nu al in de afgelopen uh, 16 maanden, 18 maanden heeft hebben We In de afgelopen periode is er nog wel wat kritiek geweest... op het feit dat zeg maar, de internationale gemeenschap... toch niet eens luidend kon optreden... en door allerlei verschillen, met name ook in de Veiligheidsraad... een beetje aan de zijlijn bleef staan. Stel dat het regime valt, is er dan nog een rol weggelegd... voor de internationale gemeenschap? Ik denk dat dan een rol voor de internationale gemeenschap is weggelegd. En eh, ik zou daaraan willen toevoegen voor, voor, voor allen die tot die internationale gemeenschap behoren. Het is ook wat dat betreft nou juist een signaal dat we bijvoorbeeld aan de dwarsliggers Rusland en China moeten geven. Dat we, dat we hen, eh, ja dat zij toch ook wanneer er een nieuw Syrië ontstaat, dat zij, zij dan ook een, een rol hebben te spelen. Zij het eh, met meer verantwoordelijkheid dan ze tot nog toe hebben genomen. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken, wij danken u voor uh, uw reactie. Goedenavond. Goedenavond. In die sportzomer kan je van het een zomer naar het ander gaan... want van die minister van Buitenlandse Zaken ga je naar Sebastian Timmerman... en die kijkt naar fietsende fietsers, hè? Dat vind ik wel een hele eer. Ja, maar, uh, ja. ja. Nou, minister van Sprint misschien zou je me dan kunnen noemen vanavond even. Want het sprinttoernooi bij de mannen zit erop. En uh, dat is gewonnen door Jason Kenny, De kroonprins eigenlijk, Chris Hoy. De koning is er niet, richt zich op het Keirin-toernooi gedwongen morgen. Er mag maar één Brit rijden. Jason Kenny mocht dit sprinttoernooi rijden. En wind treedt in de voetsporen van Chris Hoy. Is nu ook Olympisch kampioen. Wind met 2-0 van Gregory Bourget. De drievoudig wereldkampioen was kansloos tegen... Jason Kenny die over veel meer snelheid beschikt. Het goud weer naar Groot-Brittannië dus, naar Jason Kenny. Gregory Bourget moet genoegen nemen met zilver. Had vooraf gezegd dat dit zijn laatste toernooi zou zijn uit zijn carrière. Ik ben benieuwd of hij zich daaraan houdt. Of dat de Fransman er toch nog vier jaar aan vastplakt. Omdat hij die gouden medaille maar mist. Het Olympisch goud, hij moet dus genoegen nemen met zilver. En het brons is naar Australië gegaan, naar Shane Perkins. Wij praten verder met onze gast dit uur, NOC-NSF-voorzitter André Bolhuis. Ik, meneer Bolhuis, ik zat even op uw accreditatie te spieken om u nek. Er staat President Netherlands. Wel mooi, hè? Ja, dat is heel mooi, hè. <laughs> gaat hier gewoon als president van Nederland uh, ja, door het leven. Gelukkig President Syrië. Nee, gelukkig niet. Zeg, uh, morgen kan Nederland uh, nog een gouden medaille verwachten... door Jan van Rijsselbergen bij het surfen... Gisteren, na zijn negende race, was hij daar al zeker van. In zijn tiende race stapte hij af en ging heel snel terug naar de kant om een feestje te vieren. Wat vond u daarvan, dat hij dat deed? Dat hij die tiende race niet meer heeft uitgezeild, gezurfd? Ja, ik was er eer gisteren, toen heb ik hem zien zeilen. Dat was ik onvoorstelbaar onder de indruk hoe die jongen dat doet. Met je blote voeten op zo'n plankje staan de hele dag, want ze zijn uren op dat water en is snel en is onvoorstelbaar. Dan stapt hij af. Ik heb het niet gezien. Ik was er niet bij. Maar u heeft het vast gehoord. Maar ik heb het gehoord. Ja, daar kan je natuurlijk als je nou over killersmentaliteit praat, dan zeg je ja, deze gaat alleen maar voor de punten en dan is het niet nodig om energie kwijt te raken terwijl je nog een middelrace moet varen die weliswaar niet meer kwalificerend maar... zal zijn. Dus als je nou over killersmentaliteit praat, dan doe je dat ja, maar zo. maar toch ja, ja. stellen wij ons voor dat er een telefoontje gegaan is naar het zeilkamp met het uitdrukkelijke verzoek wens en ijs eh, gewoon uit sportoogpunt om morgen toch bij die Race niet hetzelfde te doen, hopen we. Nee, dat, ik neem aan dat ook het veld hem zal laten winnen als een soort eerbetoon. En dan kunnen ze de rest verder uitmaken. We had niet zoiets van, goh, het is eigenlijk een beetje onsportief... of moet je dat nou wel doen? Nou, daar kan je, daar kan je zo je mening over hebben. Dat hij zegt, ja. luister, ik heb dit niet meer nodig... want ik wil alles wat ik heb, wil ik bewaren voor die medalrace. Want dan ga ik me gauw een medaille echt veilig stellen. Ja, dat, dat, is dat, als je echt over top en alles focus hebben, dan praat je hierover. Ja, en dat is dat is het echte verhaal, achter het afstappen van die tiende race? Hij was al zeker van goud. Hij weet dat hij het heeft. Wordt ja, hij uit was Nederland... nog niet zeker ja, van ja, goud. Ja, ja, hij was, ja, was, was zeker van goud. Hij moet alleen starten. Hij ja, start daarom, dus hij ja. is nog niet helemaal ja, zeker maar, van goud. En als hij dan in die tiende race bijvoorbeeld een ongeluk krijgt... of een aanvaring kan niet starten... En U kunt het wel. Heel mooi, ja. uh, heel mooi verkopen Dat zijn toch de feiten? Nou, Nederland wordt hierna wel wat wissend gereageerd. Het is... Uh, grappig hè? Twitter tegenwoordig is een enorme discussie gaan... tussen mensen die dit het mooiste actie van de Olympische Spelen vinden. Want die killersmentaliteit, zeg maar. Je gaat alleen voor de punten klaar. En een aantal mensen die zeggen... ja het is toch een beetje of Federer na twee sets ophoudt met tennis... en zegt, sorry, ik ben eigenlijk een beetje te goed. Hier uh, spelen jullie zelf nog de laatste bal op. Dus er wordt wat wisselend over. En dat laatste, dat sportgevoel, want daar vraag ik ook naar... is bij een Olympische Spelen toch ook wel een heel belangrijk iets... hoe zo'n ploeg uitstraling heeft. Dat klopt, dat is heel belangrijk... Uh, maar dan kom ik meteen weer met het tegenargument. Als wij hier bezig zijn om de medaille voor de sportiefste ploeg te halen... en de beste kleding en de beste sportmentaliteit, maar we halen geen medailles... Dan, dan denk ik niet dat het Nederlandse volk daar en dat wij daar allemaal tevreden mee zouden zijn. Want er was het een is... reëel gevaar dat hij in die tiende race iets vreselijks zou gebeuren. Nee, er was maar een geen reëel vergaan. Met iedere actie kan je een blessure oplopen en een aanvaring krijgen. Er kan altijd iets gebeuren, iets ongelukkigs. En daarbij kan hij energie sparen voor zijn medalrace. Ja. Je kan er verschillend over denken, maar... Uh, u vond het zeggen, verstandig. Uh, hij gaat gewoon starten in de medalrace. En, uh, en, uh, dat en dat de hij gaat hem uitvaren ook. Wij denken dat het telefoontje er wel geweest is. <laughs> uh, dan gaan we even naar uh, uh, uh, andere verwachte medailles nog. We halen verwachte medailles, we halen onverwachte medailles. Uh, u bent natuurlijk van alle sporten, want dat ben je als voorzitter. Toch als oud-hockeyer, als oud-manager van het hockey... zal het hockey toch altijd nog een klein beetje een bijzonder uh, belangstelling hebben. De mannenploeg, afgeschreven ongeveer door... Heel, niet door eh, mij. Niet door... Nee, dat wil ik even... Want dat is voor veel mensen een totale verrassing dat dit gebeurt. Maar voor mij helemaal niet. Want? Nou, kijk. Um, wij hebben een coach... Of wij, niet ik. Ik heb er niks mee te maken. De Hockeybond heeft een filosofie over hoe ze hun ploegen laten leiden. Daar hebben ze een eigen filosofie over. Dat weet jij ook heel goed. En zij hebben gekozen voor een man die die, die, die hockeyploeg op een bepaalde manier begeleidt. We moeten niet vergeten dat de herenploeg sinds Sydney eigenlijk nooit meer echt een groot toernooi gewonnen heeft. En dat van Aston en Zee op het moment zegt, luister, met de mensen die ik heb, heb ik het vier jaar lang niet kunnen maken. Ik heb alles faciliteiten, gewoon is het niet gelukt. Hoe kan ik dan verwachten dat het wel lukt? In Londen. Nou, dat vind ik een volstrekte... Valide argument. Toen ik wegging bij de Hockeybond... als voorzitter in 2006, toen werden we zeven op het WK. Toen zei ik tegen mijn opvolgers... ik ga me er niet meer mee bemoeien... maar als we niks veranderen... dan gaan we nooit in 2008 een gouden medaille in Peking winnen. Maar er is niks veranderd. Ze hebben ook niks gewonnen. Nu heeft Van Astad dat wel doorgevoerd. En kijk, dat zijn moeilijke beslissingen. Je kan praten over de manier waarop dat gegaan is... Mensen uit een elftal zetten, daar heb ik nog nooit gezien... dat het op een manier gegaan is dat iedereen het ermee eens is. Dus Dat is nu eenmaal zo, maar de keuze die hij gemaakt heeft was duidelijk. En laten we eerlijk zijn, hij heeft tot nu toe een hele goede keuze gemaakt... want met name de strafkoning, die zo'n belangrijke rol speelt... heeft er nu iemand erbij gehaald die een percentage scoort... wat internationaal nog nauwelijks vertoont. Dus het is goed dat hij uiteindelijk taken maar heeft thuisgelaten... Uh, nou, degene die in de plaats van takenmeest is, de best performende speler van het hele Olympisch ja, nee, toernooi dus op zijn sport. Dan is het onderdeel. een goede keus toch? Dat kan dan ook wel gezegd worden, denk ik. Dan even, ik ook, ja. even uh, naar dat spanningsveld, het gezonde spanningsveld tussen sportbonden en NOC-NSF. Wat er altijd is geweest in Nederland, misschien ook wel altijd moet blijven, zeggen sommige mensen. Vermindert dat, blijft dat, of moet dat ook een beetje blijven? Dat je eigenwijze bonden houdt die uh, jullie ook een beetje wakker houden, en omgekeerd dat jullie een soort als moeder-vader over die sport uh, waken. Nou, dat is. Dat, je stelt van die hele deskundige vraag. Hebben we nog een uurtje? Uh, nee, dat Hier Tom, dat is dat. Heen, bondscoach. Ja, absoluut. Dat weten wij precies van elkaar waar we het nu over hebben. Uh, ik heb hem aangesteld als bondscoach. Vroeg ik me ook af of dat dan een goede move was. Ja. Maar, uh, maar Tom heeft een bronzen medaille mee naar huis genomen. Uh, uh, dat, dat is inderdaad een spanningsveld. En dat spanningsveld ligt eigenlijk op twee gebieden. We hebben een veld met bonden die zelf het heel goed kunnen organiseren. En we hebben ook het veld met bonden die gewoon niet goed genoeg in staat zijn om dat te organiseren. A. En welke bonden zijn dat dan? Want dat weet ik bijvoorbeeld niet. Nou ja, kijk, de, de hockeybond, daar hoef je echt niet mee te bemoeien. Die kunnen echt alles zelf aan. Maar die hebben ook de financiële daadkracht om dat te kunnen. Want dat speelt een hele grote rol. Uh, bij tennis bijvoorbeeld... Ja, dat zijn allemaal individuen die ook hun eigen weg uitstippelen... wat moet het NOC en daar dan nog aan toevoegen? Maar bijvoorbeeld bonden als judo en als roeien... die zijn voor bijna 90% afhankelijk van het NOC en zijn in ieder geval financieel. En dat je dan als chef de mission... Zoals Maurits Hendrik zegt, gezegd, je moet zoveel medailles halen. En dat hij dan zegt, nou dat wil ik wel proberen. Maar dan moet ik ook invloed hebben op de coaching, op de kwaliteit. Daar zit een spanningsveld, ja. En ik denk, als wij in de topsport verder willen... en als wij echt die top 10 ambitie willen invullen... dat we daar stappen moeten ondernemen. Dat hebben we nu ook met de nieuwe sportagenda gedaan. Waarbij we dus echt geld gaan focussen... naar die sporten die prestatief het beste zullen zijn. En wat valt er dan af na... Londen 2012. Nou ja, er zijn dus nu al 2000. In die hele financieringsproblematiek zijn al twee bonden die daar best het slachtoffer van kunnen worden. Dat is basketbalheren, die nou geen topsportondersteuning meer krijgen, omdat wij daar geen mogelijkheden zien. Maar een prangende zaak is natuurlijk ook de volleybalheren. Die staan nummer 36 of 28 van de wereld. Die zijn geen aansporter meer. En moeten wij daar nou nog met NOC-NSF gelden in investeren. En dat zijn moeilijke dingen, inderdaad. En er ontstaat een spanningsveld en dat is niet eenvoudig. Um, voor wij zo naar het nieuws gaan. Um, dat, dat spanningsveld, de, de financiën sowieso. Uh, we zijn hier in Groot-Brittannië. Die hebben enorm geïnvesteerd na inderdaad, die enorme zeper van Atlanta. Zo van dit nooit meer. Um, hebben wij voldoende? Want je hoort ook altijd mensen zeggen, ja, we hebben meer geld nodig. Alsof dat een soort automatisme is dat leidt tot meer medailles. De, deelt u die mening? Nou, ik ben... Ik ben de laatste die dat ook zegt. Ik vind het verhaal van altijd meer geld, meer geld, meer geld... daar ben ik helemaal geen voorstander van. Ik ben wel een voorstander van met het bestaande geld meer presteren. Laten we daar nou mee beginnen. En als we met het bestaande mogelijkheden het maximale presteren... waarvan ik vind dat we nog niet doen... dan kunnen we dan zeggen, ja, als we nu nog verder willen... dan moet er meer geld bij He, er zit zo'n kreet hier in Engeland en Amerika ook: he, uh, uh, dollars in, medals out. Nou ja, u uh, zei net zelf ook uh, de Britten hebben geïnvesteerd... en kijk wat ja, eruit komt. Ja. Dat ging ook over geld. Zeker, maar ik denk niet dat in Nederland het reëel en haalbaar is... om zo'n creatologie van veel meer geld in de sport voor meer medailles... zullen toch een heleboel mensen en zeker de overheid zeggen van... ja, dan doen we met wat minder medailles... dan hoeven we ook wat minder geld te investeren. En nu leeft dat natuurlijk heel erg, dat appt na een paar maanden weer weg... en dan zitten wij weer uh, te ploeten om het voor elkaar te krijgen. Dat is niet erg, want wij, bij ons kunnen ook nog dingen verbeterd worden. Daar zijn we heel erg... Mee bezig. Dus waar waar weer... zit die REC dan nog even? Waar, waar zit die financiële eh, REC-verbetering? Zo van, daar hebben we wel geld voor, maar dat zouden we beter kunnen doen? Nou, de REC is dat wij onze sponsorcontracten nu moeten proberen te verlengen, waar we op een hele grote verbetering aan het eh, koersen zijn. En de sponsors, die ja. willen zich ook graag met het NOC en NSF verbinden. We hebben het de laatste twee jaar moeilijk gehad, vooral financieel, maar dat is allemaal goed opgelost. Dus daar krijgen we goede partijen. Wij krijgen van de overheid, die deed zelf in topsportfinanciering vanuit hun deskundigheid. Die dragen ze over aan ons dat het vanuit onze deskundigheid mag. Dus dan kunnen wij ook gerichter dat geld gaan sturen. En eh, dan denk ik dat we daar nog verbeteringen kunnen aanbrengen met wat we nu hebben. Natuurlijk gaan wij ook streven om te kijken, kunnen we dat die top-10-ambitie nog beter invullen. En dan hoort er erbij bij dat we zullen blijven streven... om nog meer middelen te krijgen naar ja. het NOC om die top-10-ambitie in te vullen. Maar ik zeg niet van... er moet meer geld bij. Dat vind ik uh, onjuist. Goed, wij uh, praten zo verder. We gaan naar de hoofdpunten van het nieuws uit het nieuws. Dorad Megens. De Duitse politie heeft vanmiddag het Occupy-kamp in Frankfurt ontruimd. Tien maanden lang hebben activisten bij het gebouw van de Europese Centrale Bank geprotesteerd tegen de wantoestanden in de financiële wereld. Volgens de gemeente was het steeds meer een verzamelplaats geworden van dakloze, drugsverslaafden en Roma-families. Activisten hadden nog geprobeerd de ontruiming via de rechter te voorkomen, maar die rechter vindt kamperen in stadsparken tegen de regels. De vlucht van de Syrische premier Hijab is volgens minister Rosenthal goed nieuws. Volgens Rosenthal duidt het op barsten in het regime. De Nederlandse regering moedigt andere Syrische gezagsdragers aan... het voorbeeld van Hijab te volgen. En de man die gisteren in Amerika zes mensen doodschoot in een Sikh-tempel... is volgens Amerikaanse media een oud-militair van 40. Hij werd oneervol ontslagen na wangedrag in 1998. De man zou de afgelopen jaren banden hebben met neo -nazi's. Hij drong gisteren in Milwaukee de tempel binnen en opende het vuur. Daarna werd hij zelf door de politie gedood. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We gaan naar uh, Sebastiaan Timmerman. Word je al helemaal duizelig van die uh, duizenden rondjes die jij uh, gedraaid ziet worden door het baanwielrennen? Ja, het is, zijn er wel meer dan één. En uh, nu op de uh, afvalwedstrijd bij de vrouwen. Iedere twee ronden moet er eentje af. en Wild zit er nog bij. Maar het is spannend, het is spannend, het is spannend... want nu zou wel eens het doek kunnen gaan vallen voor Wild, of valt het doek nog net niet? Nou, of is het de Belgische Jolien Dooren? De, ik denk dat de jury maar beter eventjes na kan kijken... want ik zit uh, schuin op de baan. Nee, het is inderdaad de Belgische Jolien Dooren die er op dit moment afgaat. Uh, die krijgt dan zeven punten achter haar naam. Nee, zes punten achter haar naam moet dat zijn... Want er rijden toch echt nog maar uh, vijf dames rond op de baan. En een van die vijf is uh, Kirsten Wild. Dus dat gaat erg goed. En Kirsten Wild zit in het wiel van Annette Edmondson. Nu moet ze proberen om naar voren te komen. Laura Twot, de Britse zit er ook nog bij. Sarah Hammer, de Amerikaanse zit er nog bij. Kirsten Wild, hoe komt ze er nu vanaf? Want er moet er weer eentje af. Ai, dit is Kirsten Wild. Kirsten Wild moet er denk ik nu af. Ze zat een beetje klem tussen de uh, Britse Laura Trot en Annette Edmondson. Ja, Kirsten Wild gaat eraf. Krijgt vijf punten erbij. Komt ze op 25 punten. Nou, een aantal dames dat, die voor de stond is er al af. Dus ze zal ietsje in gaan lopen van het, uh, in het algemeen klassement. Maar uh, door uh, ja, die grote nederlaag op de puntenkoers is het klassement toch een beetje omzeep voor Kirsten Wild. We gaan even een paar uur terug en toen zaten wij met z'n allen gebiologeerd te kijken naar Frieling van de Vleuten, Houtsager en Schreuder, de mannen met de paarden. Ze kwamen heel ver en uiteindelijk kwam het op een barrage aan met de ruiters van Groot-Brittannië. En daarin ja, was de schade dan iets te hoog voor de Nederlanders. Maar dat neemt niet weg een hele fraaie en toch ook misschien wel wat onverwachte zilveren medaille voor onze lande equipe bij het springen bij de paarden. Kees Jonkind zocht na afloop de medaillewinnaars op. Ja, maar ik denk toch dat ik uh, gefeliciteerd moet zeggen. Ja, dat is natuurlijk, uh, daar hebben we natuurlijk al die tijd naartoe gewerkt. En uh, oké, okay, het mooiste was natuurlijk een gouden medaille, maar we hebben gestreden in de barrage, dat is helaas niet gelukt. Maar we zijn natuurlijk hartstikke blij met, uh, met de zilveren medaille. Ja. Je, hoe moeilijk was het om tegen, juist tegen Groot-Brittannië te moeten vechten? Nou goed, uh, we hadden al uh, medaille, dus ja, daar kun je er gewoon voor gaan en dan gingen we ook met snel Halverwege besloten om iets rustiger te gaan rijden. Ja, als je dan een foutje krijgt, is jammer, maar heel blij met zilver. Waarom besloot je om rustiger te gaan rijden? Want de tijd is toch ook belangrijk. De tijd is heel belangrijk, maar dat is denk ik ook het gevoel uh, wat je op dat moment in de ring hebt. Um, even over de eerste, de reguliere wedstrijd. Um, ja, dan wordt het ineens heel spannend. Want als je uh, foutloos blijft, dan, uh, dan ben je Olympisch kampioen. Hoe zwaar is dan de druk? Ja, dat is toch behoorlijke druk. Um, ik moet zeggen, ja, de andere teamcollega's uh, hadden al super gestreden, dus dat had voor mij de druk al wat weggenomen. Okay, ik kreeg eigenlijk een uh, heel lullige fout in de driesprong, Verder sprong het paard uh, geweldig. Het uh, okay, was jammer toen hebben we gestreden voor de, voor de gouden medaille. Dat is net niet gelukt, maar ik denk dat we hier uh, heel blij mee zijn, zeker. Ja, maar jij komt niet meer uh, zeg maar in de ring voor, eh, bij de uh, jump-off. Hoe jammer vind je dat? Ja, oké, okay, tuurlijk, ik had er graag nog voor gestreden, maar op, op dat moment, als het, als het uh, geen kans meer had om, om nog uh, het resultaat te verbeteren, ja, dan kan ik beter het paard sparen uh, om nog een ronde te rijden. Um, Jur zegt net, we zijn wat rustiger gaan rijden. Dat was wel heel goed te zien uh, bij jou, Mark. Uh, ik hoorde wat experts zeggen, waarom gaat hij zo uh, rustig aandoen? Wat was daar dan de reden toch van? Nou, de reden was omdat niks geldt, was al anderhalve seconde sneller dan Jur. En uh, Ben Meer was ook een halve seconde sneller, denk ik, als je. Dus we lagen sowieso, al, ik weet niet exact, maar dikke twee seconden achter. En er is natuurlijk op zo'n bracebekoer, is, uh, ja, is dat eigenlijk vrij veel. Dus ja, wij kozen eigenlijk uh, om een vlotte nulronde van mij te rijden. En dan de druk een beetje op Pieter Charles te leggen. Maar oké, okay, helaas kreeg ik ook een pechfout in de dubbelsprong. En uh, ja, het was eigenlijk. Dat is wel ongelooflijk spannend, hè? Ja, ik denk dat uh, een, Maar een van de spannendste Olympische Spelen... waren uh, ooit met een barrage, dat gebeurt natuurlijk helemaal uh, maar niet zo vaak. En uh, onze paarden hebben allemaal super gesprongen... en we hebben allemaal goed gereden, dus uh, zeer tevreden, ja. En echt sportjargon, we mogen de voorzitter hier al André noemen. Dan hebben we het over Bolhuis. En u hoorde Jur, dat is Jur Frieling. U hoorde Mark, dat is Mark Houtsager. En u hoorde Gerco, dat is Gerco Schreuder. En we praten zo verder met André Bolhuis. Eerst nog het nieuws over het het vrachtvervoer op Europese luchthavens het is de afgelopen half jaar met bijna 3,5% afgenomen. Het passagiersvervoer nam een klein beetje toe met 2,3%. Volgens luchtvaartdeskundige Hans Heerkens van de Universiteit Twente... is die lichte stijging van het aantal passagiers niet echt een goed teken. Want de gemiddelde groei is elk jaar 3% à 4% in Europa. Het vrachtvervoer nam dus af. Dat valt ook tegen Heerkens. Dat is waar, uh, maar uh, vracht, in goede tijden neemt vracht sneller toe dan passagiersvervoer. En in slechte tijden neemt het ook sneller af. Dus dat is dan niet helemaal onverwacht. Het vervelende is wel dat vracht in het algemeen een beetje voorloopt op de rest van de economische ontwikkelingen. En dat dit cijfer aantoont dat er, uh, uh, ja, als je alleen louter naar kijkt, nog niet zo'n herstel in het uh, verschiet en als je het dan hebt over een luchthaven die het goed doet, dat is Istanbul. De sterkste groei met meer dan een kwart van het aantal passagiers. En dat is weer niet positief voor Nederland. Er wordt altijd veel gepraat over de dreiging die van Dubai en zijn luchtvaartmaatschappij Emiraten uitgaat. Maar de, de regio Turkije zou voor Schiphol wel eens een belangrijkere concurrent kunnen worden. als overstapluchthaven naar het Verre Oosten en zo. Met name omdat men niet alleen daar geografisch gunstig ligt. Hè, als je vanuit Europa naar het Verre Oosten wil, om dan over te stappen in Turkije. Maar ook omdat daar de, de thuismarkt, de economische activiteit. tot nu toe nog veel groter is dan, dan in Dubai. Dus mm. ja, dat is wel een belangrijke ontwikkeling voor, voor Schiphol. Schiphol hoort niet bij de best scorende luchthavens, de directe concurrenten, Frank Voort Parijs en Londen nog wel. Nogmaals, luchtvaarteconom Herkens. Nou kijk, aan de kwaliteit van Schiphol ligt het niet. Die wordt over het algemeen goed beoordeeld. Zij het dat luchtvaartmaatschappijen Schiphol wel behoorlijk duur vinden. Maar goed, eh, eh, goed ze zullen ook nooit zeggen dat het, dat het goedkoop is. Kijk, de geografische positie bijvoorbeeld van Schiphol... ja, die ligt wat excentrisch eh, in Europa. En, en de Randstad is nu helemaal niet zo'n grote thuismarkt... als bijvoorbeeld een regio Parijs voor wat betreft economische activiteit. Hè. Zaken, mensen die willen vliegen, mensen die op vakantie willen... goederen die moeten worden vervoerd... En dat is een structureel nadeel wat Schiphol altijd uh, zal blijven hebben ten opzichte van, uh, van Londen en Parijs. Parijs. De analyse van luchtvaartdeskundige Hans Heerkens. We gaat er verder met de voorzitter van NOC, NSF van de sportkoepel, André Bolhuis. We hadden het net ook over het gevoel, medailles, resultaten. We hebben een programma waar we al 60 dagen mee bezig zijn. Dat heet Radio 1 Sportzomer. En na een dag of 50 dachten wij waarom hebben dit ooit begonnen zonder flauw te doen. Maar de resultaten van de Nederlandse professionele sport uh, lieten ons een beetje in de steek om het netjes te zeggen bij het voetbal en het wielrennen. Um, en dan heb ik het over het gevoel dat de Olympische Spelen momenteel weer in Nederland losmaakt en iedere vier jaar weer losmaakt. Los van die medailles ontstaat er ook een heel positief gevoel... over die deelnemers en die mensen. Is het aan de koepel uh, om bijvoorbeeld ook richting sponsoren... en zo dat gevoel nog beter te gaan vertalen op het moment dat het moet? Want dit is het momentum. Hè? Over drie maanden zijn we het weer vergeten. Absoluut. Daar zijn we dus hier ook heel druk mee bezig. <tus> uh, uh, jullie weten, hier is het uh, Holland-Heinekenhuis, zeg ik dan. En dat huis wordt ons aangeboden door de firma Heineken. En die maakt dit een van onze sponsors. Maar wij krijgen de sleutel en ontvangen hier iedere avond vijf tot zesduizend mensen. En onder die mensen is er een heel programma van sponsoren, van mensen uit het bedrijfsleven. Heel veel, daar hebben we een heel programma voor. Die begeleiden hier ook om juist dat in te vullen waar je het over hebt. En dat is onze taak en onze verantwoordelijkheid. En dan dan proberen we juist door dat beter te doen... een meerwaarde in geld ook te creëren om onze sport beter te kunnen ondersteunen. Maar blijft het dan lastig dat als ik mij verplaats in een bedrijf... en ik ga een bond sponsoren, dan mag ik altijd op zo'n shirt gaan staan... en dan mag ik er van alles mee. En als ik het NOC NSF sponsor, dan sponsor ik een soort nationaal gevoel of zo. Of kun je wel veel meer? Nou, het NOC NSF is qua naam een heel goed merk. Dat is een absoluut A-merk waar dat soort bedrijven zeker dingen mee kunnen doen. Uh, je hoeft niet te kiezen voor een bepaalde bond, maar je kan met alle bonden wat. We proberen wel uh, mensen bij ons te betrekken en dan ook een bond onder zich te laten nemen. Uh, zodat dat ook doorstraalt naar beneden. Dat die bonden daar ook voldoende middelen van krijgen. Dus dat is absoluut een punt. Uh, en dat is aan ons, omdat... Uh, zo goed mogelijk te exploiteren. Dat is ook net het onderdeel. Zich daar moeten wij ook meer geld uithalen om bij die sport terecht te laten komen. En lukt dat een ja. beetje? Want wij steken af en toe ons hoofd uh, heel voorzichtig om de hoek hier van dit huis. En dan zien we nog net wel een innovatie roeiboot. Maar verder zien we duizenden oranje verklede mensen. Ik bedoel, betaalt het zich uit deze opzet? Uh, nou, dat, uh, dit betaalt zich voor onze NOCNSF organisatie niet uit in geld... Wel in de beleving van de Olympische Spelen, dat onze sportkoepel dit doet. En is het en genoeg sport, wat u betreft, dit, dit uh, Holland House? Nou, dat is een interessante opmerking. Kijk, wij hebben juist, heb ik ontzettend mijn best gedaan de laatste twee jaar, om die draai te maken van het bierhuis naar het sporthuis. En dat is absoluut gelukt. Dit is helemaal ingericht op sport. Er is een tribune, er zijn televisies. Iedereen kan hier de Olympische Spelen beleven zoals je het nergens anders in Londen kan. Hè. De, uh, wat dat betreft. Uh, moet ik, mag ik de, en, uh, de, de Nostig ook eigenlijk een gouden medaille uitreiken... voor de manier waarop zij die beelden in Nederland brengen al maandenlang. Maar ook hier in dit sporthuis. De mensen krijgen hier 13 televisiekanalen aangeboden. Ze kunnen kijken naar roeien, naar worstelen, naar boksen. Ze kunnen alles zien. Dat gebeurt hier ook. Er zijn mensen die ook de hele dag die Olympische Spelen aan beleven. En u bedoelt dat kan je niet en, op de BBC of in het Olympisch Park? Nee, dan want dan je maken alleen, ze andere keuzes. kan je alleen Britse sporters zien... Maar wij zijn hier in Nederland. Dus dat hele sportgebeuren is hier ingebracht. En dat zie je ook op die tribune. En die mensen die beleven die sport hier. Dan hebben we ook een aantal bonden die hun sport hier etaleren. Dit is voor het eerst. Uh, dat hebben we nu vrijwillig naar de bonden gedaan. Dan hebben deze bonden zich aangemeld. Maar ik heb nu al <tie> geconstateerd dat wij straks in Sochi en straks in Rio de Janeiro dat gewoon gaan verplichten voor die bonden om zich hier aan te bieden. Want daar is echt nog een slag te maken. Ten slotte, als wij dan een beetje richting afronden gaan... een goed gevoel over hoe de Nederlandse sporters tot nu toe gepresteerd hebben. Een goed gevoel over wat er hier allemaal in deze omgeving zich afspeelt. 6.000 Nederlanders die dagelijks tot nu toe zonder enige ellende bij elkaar komen. Wat zijn de verwachtingen nog de komende dagen? De komende dagen en hoe wordt het nog financieel vertaald, zeg maar? Nou, wat ik nog steeds hoop, hè, dat heb ik voor de Spelen ook al uitgesproken... Mijn... De grootste hoop is altijd geweest dat Epke Zonderland... met een oefening die niemand in de wereld kan... een gouden medaille wint. Dat zou ik het summum vinden. Ik wil niks afdoen aan alle andere medailles. Nee, want wat is het, wat is is het dus, bij Epke Zonderland ik, voor u? Nou, Dat hij iets unieks doet wat niemand in de wereld kan. En als dat lukt, dan wint hij een gouden medaille. Nou, dat, en dat wij in turnen een gouden medaille winnen is sowieso al uniek. En dat, dat hoop ik dus heel erg. Maar we hebben ook nog de beachvolleyballers. En ik hoop natuurlijk... Uh, met jou, Tom, dat ook de hockeyers uh, nog tot resultaat. Ja, maar komen. Nog even één ding. U noemt beachvolleybal. Vindt u dat nou echt een sport? Of is dat meer een soort uh, goed gemarketeerde beleving? Ja, wat moet ik daar nou van zeggen? Nou, ja wat of u nee, wat u ervan vindt. <laughs> ik vind beachvolleybal een, een uh, in de volleybalsport knap verzonnen. Hè. Dat je niet alleen binnen in een hal met zes... maar dat je ook buiten in wind en regen... en uh, op het strand met vier, twee tegen twee... Dat is een hele mooie toevoeging. Is het sport? Dat, uh, dat over het net heen krijgen, dat is niet eenvoudig. Dat is absoluut sport om dat te doen. Dat daar een hele uh, omgeving omheen gebouwd is. Die moet appelleren aan mensen die dat mooi vinden. Ja, dat, dat is de moderne tijd. En ik denk dat dat ook goed is dat dat gebeurt. Het is uh, niet zo dat ik me nou in een zware disco omgeving mijn meest ideale gevoelens krijg. Maar het is wel sport... En het is sport op hoog niveau, het wordt wereldwijd beoefend. Er is heel veel belangstelling voor de tribunes zitten, moordend vol. Dus uh, ik hoop vreselijk dat dat ook gaat. Het interessante vind ik eigenlijk, het is de sport die heel erg de jongeren aan moet spreken. Maar als we de leeftijden van de mensen die meedoen zijn... dan zijn het juist de ja, sporter aan de ouderen. Kan allemaal dan... middelbare inter mannen die naar die bikini zitten te kijken. ik, Interessant voor mensen om daar nog <laughs> eens over na te gaan. Allerlaatste vraag. Heel veel Olympische Spelen gezien in heel veel hoedanigheden. En een Olympische speler laat los van resultaten persoonlijk... ook altijd het gevoel van de stad achter. Van Sydney, van Barcelona, van München. Waar staat Londen op die schaal? Heeft Londen een geweldige prestatie geleverd? Ja, Ik denk dat je... Uh... Uh, dat je moet zeggen, ik vind het onvoorstelbaar knap... hoe ze zeven jaar geleden dit binnengehaald hebben in Singapore... dat die Sebastian Koda een toespraak gehouden heeft... en toen alle landen heeft afgeserveerd... dat ze tegen de politieke stroom in dat doorgezet hebben... en uiteindelijk de politiek in Engeland hierachter is gaan staan... want daar gaat het om. De regering moet dat zijn ze gaan doen... En het is niet anders dan ik verwacht had, maar er was veel kritiek vooraf... maar het cumuleert in één grote beleving. Ja, als we hier door de stad lopen, het is een sensatie. En dat vinden de Engelsen nu zelf ook. En dat is al heel wat voor uh, Groot-Brittannië. Uh, en ik denk dat het wat dat betreft volstrekt voldoet aan de verwachtingen... die Groot-Brittannië hiervan mocht hebben, maar ook bewaard worden... En Groot-Brittannië presteert ook geweldig op alle sportvelden. André Bolhuis, voorzitter NOC NSF. Wij gaan u danken dat u hier onze gast wilde zijn het afgelopen uur. En wensen u nog zestal één avond en zes hele mooie spoordagen toe. Dankjewel. En als u nog even blijft luisteren, kunt u uh, horen hoe het bij het baanwielrennen verder gaat. Sebastian Timmerman. Daar zit het derde onderdeel van het uh, omnium erop bij de vrouwen. De zeskamp. En ik ga even heel snel praten, want we gaan zo weer luisteren naar God Save the Queen voor Jason Kenny. Maar ik denk niet dat ik zo snel kan vertellen dat Laura Trott, ook een Britse trouwens, dat derde onderdeel won. En staat met twaalf punten aan de leiding. Gedeeld met Sarah Hammer. Kistenwild, vijfde dus. Op dat onderdeel staat zevende. En heeft een achterstand op het brons van acht punten. Dat is wel veel jammer van die puntenkoers van Kirsten Wild. We oh, maar weer een Engels volksliedje liedje daarachter. Het bandje zit er weer in, hè. Ja. wil rennen. Ja. Uh, nou, Wij gaan verder. Uh, en André Bolhuis zal dit leuk vinden. Want officieel is het nog niet helemaal. Staat hier. Maar misgaan kan het ook niet echt meer. We hebben het over windsurfer door Jan van Rijsselberger. Gisteren kon hij voortijdig het Olympisch zeilwater in Weymouth verlaten. Omdat de concurrentie hem niet meer van de gouden medaille kan afhouden. Het enige wat nog wel moet gebeuren. En dat schijnt nog lastig te zijn. hebben we net gehoord. Morgen is simpelweg starten in de afsluitende medal race. Vanmiddag sprak van Rijselbergen met de Nederlandse persverslaggever Ragnar Niemeyer. Vroeg hem naar het leukste wat hem sinds zijn overwinning, zijn zeker zijn van het goud is overkomen. Uh, nou, de directe familie is natuurlijk het meest bijzonder. Maar het is ook heel erg leuk om te zien, uh, op de, nou, zelfs op de Facebook... Uh, Autolimits kampioen uh, Tom, uh, Tom Ashley. Die, uh, ja, die zegt dat ik een grote inspiratie ben voor een hele hoop uh, mensen... en laat zien dat ik heel dominant heb gevaren de afgelopen weken. Dat is ja, iemand waar ik heel veel van heb geleerd, die ik me heel veel af heb gekeken... En dat is natuurlijk fijn om te horen. Want uh, ja, toch, uh, toch veel bewondering voor die jongen. Dan, uh, dan is het zover morgen. Maar je moet nog wel starten. Uh, dat is heel belangrijk. Anders dan, ja, dan geldt het niet. Hè? Dan ben je die Olympisch kampioen, uh, dat kampioenschap kwijt. Heb je je nog verdiept in de regels? Ik bedoel, heb je nog gekeken van wat er allemaal kan gebeuren en moet gebeuren en zo? Nou ja, we hebben natuurlijk zoveel de, de medal race gevaren... dat we daar niet echt op, uh, meer op hoeven toespitsen. Maar... Uh, ja, we moeten gewoon netjes een rondje varen en uh, stay out of trouble. En dan is het allemaal prima. Uitvaren deze keer? Ja, zeker weten. Uitvaren. Ja. En uh, hopelijk ook een beetje voorin. Heeft er nog een risico aangezeten? Ik weet het niet, maar omdat je ook uh, hebt gezien bij wat, wat, wat uh, badminton speelsters... die uh, ja, verwijderd zijn van de spelen omdat ze niet sportief waren... dat het bij wijze van spreken nog een risico is geweest om, om eerder uit te stappen. Nee, zeker niet. Het is wat dat betreft een hele vrije sport, het windsurfen en ook het zeilen. En als je de, de juiste redenen hebt, en die, die heb ik gehad de afgelopen dagen, om, er, om eruit te stappen, dan, dan wordt dat zeker niet uh, kwalijk genomen. Ben je nu nog heel serieus bezig of heb je wel een andere modus uh, dan tot gisteren? Nee, we zijn nog steeds iets uh, rustiger natuurlijk, iets relaxter en we kunnen... Uh, je ja, hoeft niet meer op het scherpste van de, op het, op het puntje van het stoeltje te zitten. Dus dat is wel heel erg fijn. Weet je, wel? Je, je kan wat meer heen en weer naar de familie toe en wat meer met de vrienden rondhangen. en ja, je, je hoeft niet meer helemaal af te sluiten van de buitenwereld. Je mag het nou een beetje binnen laten komen. Dat is ook heel leuk. Je hebt vanmorgen gekeken met Marit Bouwmeester. Was daar de, de grote roerganger bijna in het, in het Nederlandse kamp. Ze bewijst zeg maar haar tweede plaats en ook het, het, ja, het, moeilijke, het moeilijke verhaal van, van Pieter Jan Post... maar toch eigenlijk ook hoe moeilijk het is om eerste te worden? Ja, zeker weet Ik, ik bedoel, het, is, het, ja, het gaat niet zomaar. Het komt niet uit de lucht vallen. en uh, ja, Met PJ was het natuurlijk heel erg spijtig, maar hij heeft geweldig gevaren in de afgelopen dagen... En bij Marit, ja, het heeft ook gewoon een klasse, klasse week gehad en uh, heel erg netjes uh, het afgemaakt. Hoe close zijn jullie eigenlijk allemaal? Ah, toch allemaal wel heel erg close. Ik bedoel, uh, we zitten allemaal in het huis en uh, ja, we zien elkaar heel veel. Dus uh, elke dag na de races kom je elkaar tegen, je geeft elkaar even een kus en een knuffel en je vertelt uh, over je ervaring van die dag. En dat helpt allemaal mee en dat draagt allemaal bij aan, aan, het, aan het grotere plaatje. Dit zijn jouw mensen, deze wereld, deze plaats. Daar ben je ook al bijna een burger. Nou mag je straks ook naar Londen toe natuurlijk. En uiteindelijk naar de koningin. Heb je het gevoel als je straks in Londen bent... en de rest van de Olympische ploeg die daar nog gisteren ziet... en, en de, ja, de technische directeur Maurits Hendricks... en wat er allemaal omheen gaat, dat, dat dat het echte werk pas is? Ja, inderdaad. Dit is, uh, dit is allemaal prachtig en leuk. En, uh, maar dit zijn gewoon ja, de, de, de journalisten die, die vrij dichtbij staan... En... Um, daarna straks naar, naar Londen, dan, ja, dan zal er misschien... Misschien ook niet hoor. Dan zal er andere mensen op je afkomen die, die je niet kent en die jou ook wat minder kennen. Dus uh, ja dat zal een andere sfeer zijn, een andere uh, ja, uh, approach. En tot slot de koningin. Ja, de koningin. Dat wordt natuurlijk ongelooflijk. Ik bedoel, uh, ja prins Willem-Alexander en, uh, en Maxima die hier helemaal heen komen... Om, uh, om de zeilers te begroeten en te kijken. Dat was toch wel een van de hoogtepunten van de hele week... En dan uh, ja, ook nog een handje mogen schudden. En Aaron die zei nog, uh, wait for me, wait for me. If they come, they tell me, I want to see them. Dus ja, uh, yeah, dat is leuk. En dan ook, ook al is hij niet van Nederland, dat hij toch ja ziet hij die waarden. En uh, dat, is, dat is mooi. Slotdingetje, zie je nou heel erg uit de komende tijd? Of zie je er misschien ook wel tegenop? Want ja, er komt gewoon van alles, heet dat dan op je af. Maar dat zal ook zo zijn. Uh, of, of zit het er ergens tussenin? Ja, het zit er een beetje tussenin. Aan de ene kant vind ik het natuurlijk geweldig. En het is hartstikke mooi wat er allemaal gebeurt om me heen. En, uh, het is heerlijk. Maar aan de andere kant zit je zo van... Ja, ik wil eigenlijk ook wel even gewoon lekker rustig aan. En uh, een beetje wegduiken. Maar ik vind, het, het gebeurt nu. En uh, straks gebeurt het niet meer. En als je nu wegduikt, dan, ja, dan kan je er niet meer van genieten. Dorian van Rijsselbergen. Morgen dus zijn medal race. Wij zijn benieuwd of hij die gaat winnen. Of je hem uitvaart... Nou. We zullen het zien. Starten moet hier in ieder geval. Dus dat gaat goed komen. We gaan eens even contact zoeken. Wat verderop. Hier zo'n drie kwartier hier vandaan. Het Atletiekstadion. Het Olympisch Stadion. En die Houtkamp twee avonden geleden. Drie Britten die een drie kwartier goud haalden. Gisteren natuurlijk een avond helemaal in het teken van Usain Bolt. Uh, vanavond een klein beetje ademhalen bij de Atletiek. Of gaan we weer naar nieuwe grote momenten toe? Nou, wat dacht je zelf? We ja, beginnen al zo. Ik dacht toch wel dat het weer een hele prettige avond gaat worden. Niet zo heel lang als gisteren, nu maar tot uh, half elf. Uh, we beginnen zometeen met het uh, Polsje hoogspringen bij de vrouwen. En natuurlijk letten we dan met name op Isimbayeva, ja. 30 jaar. Twee keer olympisch kampioen, twee keer wereldkampioen, outdoor, vier keer wereldkampioen, indoor. Vijftien wereldrecords gesprongen. Gaat ze voor de derde keer olympisch kampioen worden. Ze is eigenlijk al de koningin, uh, in ieder geval van het polstok hoogspringen, maar eigenlijk van de atletiek. Uh, daar beginnen we mee. Dus naar het beginnetje. Dan hebben we het kogelstoten bij de vrouwen. We krijgen een series 200 uh, bij de vrouwen. Zonder dag de schippers, dat mag uh, bekend zijn. Uh, Daphne een uitstekende loopster, maar uh, gaat zich verder naar haar meerkamp uh, richt op de 400 meter. Dan krijgen we de halve finales 400 hoorden en dan nog een paar hele, hele aardige finales. Uh, met name de allerlaatste van de avond, uh, daar zal ik het zo over hebben, maar eerst 400 hoorden bij de mannen om uh, kwart voor tien. Uh, Nederlandse tijd. En om 5 over tien de 3000 stiepeltjes bij de vrouwen. Maar de uitsmijter van de avond is ook weer een hele prettige. Namelijk de 400 meter bij de mannen. En daar is iets heel opvallends aan. Er zitten geen Amerikanen in. En twee Belgen. En ja. nog wel een tweeling ook. Jonathan en Kevin Borley. Wij gaan allemaal kijken. Want wij zijn ook dol op de Belgen natuurlijk. En hier gunnen wij ook hun medailles. Dus de 400 meters is het slot van de atletiek vanavond zonder Amerikanen. Ik zeg het nog maar een keer. Twee Belgen. Een stukje verderop zit Gerard de Groot klaar voor de laatste poelwedstrijd van de Nederlandse vrouw tegen Groot-Brittannië, Gerard. En dan gaat het erom wie er als eerst geplaatst doorgaat naar de halve finale. Ja, dat is van belang natuurlijk. Nederland heeft 12 punten uit 4 wedstrijden. Groot-Brittannië 9 punten uit 4 wedstrijden. Die hadden gevreesd dat ze vanavond nog voor 1 punt moesten knokken om China af te schudden. Maar China verloor vandaag verrassend met 1-0 van Japan. Waardoor Groot-Brittannië vanmorgen al zich plaatste voor de halve finale. Of ze 1 worden of 2 worden, dat is afhankelijk van die wedstrijd natuurlijk die zo gespeeld gaat worden. Winnen ze namelijk van Nederland, dan komen ze ook op 12 punten. Maar dan hebben ze een beter doelsaldo dan de Nederlandse vrouwen. Zij staan nu op plus 8. Nederland op plus 6 en dan wordt Groot-Brittannië dus eerste in de groep en Nederland tweede. Alles andere uitslagen, gelijk spel of de overwinning voor Nederland betekent dat Nederland eerst wordt in de groep. En dan weet Nederland dat het speelt tegen Nieuw-Zeeland, want ook daar in die andere groep is al een beslissing gevallen. Duitsland en Nieuw-Zeeland, de vrouwen speelden tegen elkaar vanmorgen, 0-0 werd het. Nieuw-Zeeland heeft daardoor 10 punten gekregen en staat daarmee bovenaan op dit moment. Maar straks spelen nog Argentinië en Australië tegen elkaar. Die hebben allebei negen punten. Als daar één van die twee wint, dan is Nieuw-Zeeland dus blij als nummer twee. Als die twee gelijk spelen, dan wordt Nieuw-Zeeland tweede op basis van het doelsaldo. Het is allemaal vrij ingewikkeld, maar ja. duidelijk is in ieder geval... dat Nieuw-Zeeland tweede wordt in de andere pool. Wat er ook straks gebeurt bij Argentinië tegen Australië. Dus als je wint vandaag, als Nederland wint vandaag, of gelijk speelt... dan spelen ze tegen Nieuw-Zeeland in de halve finale. En is dat, dat Gerard, af. Ja, is dat iets wat ze graag willen of juist niet? Ja, ik denk dat ze Argentinië... Want ik, ik verwacht toch eigenlijk dat Argentinië wel gaat winnen van Australië... zodat Argentinië eerste wordt in die groep. En ik denk dat Nederland uh, Argentinië toch liever niet in die halve finale zal hebben. Dat ze daar liever een mooie finale voor uh, tegenspelen. Een reprise van de finale van het wereldkampioenschap. Nou, zo te horen het Britse volkslied zal het niet liggen, Gerard. De meeste stadions horen we dat ze al goud <lacht> hebben. Maar hier is het gelukkig gewoon voor de wedstrijd. Hè? Het, vo het wordt hier iedere dag gespeeld, ja. toch? <lacht> nou, wij wensen jou een prachtige hockeyavond met Australië-Argentinië als uitsmijter in de andere pool, Maar eerst natuurlijk zometeen te volgen, ook in de Radio 1 Sportzomer Nederland tegen Groot-Brittannië. Dan gaan wij langzamerhand ja. plaatsmaken na een dag die Nederland toch op in ieder geval weer twee keer zilver opleverde. Een, uh, een heerlijke... ...middag met Ed van de Band, met de paardensport. Hij heeft ons wel een uur bezig gehouden, zo niet langer. En Marit Bouwmeester, ze had zo graag goud gehaald... ...maar uiteindelijk toch een prachtige, prachtige zilveren medaille. Nederland staat dus op dit moment met die van Van Rijsselbergen erbij. We zeggen het nog maar eens op vier gouden medailles. Drie keer zilver en vier keer brons. En nu hoorde de voorzitter van het NOC, NSF, die daar heel tevreden over was... ...en ook nog rekent op andere mooie medailles. En wat hem betreft, bijvoorbeeld Epke Zonderland... ...hebben we nog de hockeyploegen, dressuur... En er zullen ongetwijfeld nog sporters... Zijn die zeggen, ja, je vergeet ons. Maar wij zijn ook nog in de race. Latouwers, halve achter 800 meter. Enzovoort, enzovoort. En dan Kortom. hebben we ook nog... Robert Meder en Herman van der Zand voor u de komende drie uur. Blijf luisteren naar Radio 1 Sportzomer. Komen vast weer prachtige gasten langs. Tom en ik wensen u een... Hele prettige avond. avond. Goedemiddag Tom van Dek. Ik hoor alleen maar in gesprek toon Hallo? Zit u te genieten van alles wat u hoort? Oh, ja, een fruitriesche velto. Heeft u iets op uw lever? Ja, hoe heet ons land? Volgens mij Nederland. Ja, waarom schrijven ze dan Nederlands op de pakken? Of iets heel anders? Wanneer ja. is het concours piek van de paarden? Wel iedere dag tussen 2 en half 3 0800 1101. Ja, nou ja, soms is het app en soms is het vloed, hè. Het is net als het gewone leven, zeg maar, maar hier zijn we dan. In gesprek met Van het Hek. Het maar ja...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 Dit is Radio 1.